10 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In het Oostenrijkse wintersportplaatsje Leg wordt vandaag het ski-ongeluk van Prins Frizo herdacht. Precies een jaar geleden raakte de prins Bedolven onder een lawine. Sindsdien ligt hij in een ziekenhuis in Londen in coma. In de Nicolauskerk van Leg wordt vanmiddag een speciale mis gehouden, waarin voor Prins Frizo wordt gebeden. Koningin Beatrix is al sinds maandag in Leg.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 Afgelopen week kwamen er tien om het leven... terwijl er vier Taliban-strijders werden gedood. Dat kan volgens Karzai niet langer... en daarom komt er een verbod op het vragen van luchtsteun. De Japanse stad Ishinomaki, die in 2011 zwaar werd getroffen door de tsunami... heeft afgelopen week een bijzondere donatie gekregen. Twee lokale hulporganisaties en de baas van de lokale vismarkt... kregen goudstaven met een totale waarde van bijna 190.000 euro. De afzender is niet bekend. De havenstad werd twee jaar geleden bijna van de kaart geveegd door het tsunami. Er vielen 3.000 doden en 40.000 gebouwen werden verwoest. Het weer, bewolkt en lokaal mist. Vanmiddag vanuit het zuiden opklaringen. Het blijft droog en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een waarschuwing... want in de provincie Zeeland daar komt plaatselijk dichte mist voor.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen. Hebben we de abdicatie van Beatrix nog maar net verwerkt... of het volgende aftreden beheerst al ons nieuws? Paus, Benedictus XVI, houdt het voor gezien. En doorbreekt daarmee een traditie van zeven eeuwen... door niet te wachten op zijn dood. Onze gast, historicaan, en pauswatcher Minu Schraven, was totaal verpletterd door het nieuws. Want in de Cede Vacante, zoals dat chic heet, de Lege Stoel is het dode lichaam van de paus, volgt haar een must. Ja, en afgelopen vrijdag werd bij ons in Amsterdam... zeg maar even voor het gemak het wonder van Eindhoven herdacht. En ja, u kunt geloven of niet, maar de stad was ineens bezaaid... met rijdende dafjes, oude Philips-tv-toestellen, radio's en strijkijzers. En dat allemaal om de unieke symbiose van bedrijfsleven... wetenschap, techniek, kunst en cultuur helder te maken. En daar gaan we straks over praten... met techniekhistoricus Harry Linzen uit Eindhoven... en die in de lichtstad zit op dit moment moment in Studio 040, maar daarna, of daarvoor krijgt u natuurlijk... bedoel ik niet daarna, maar daarvoor de column van Alexander Munninghoff... die er weer zit. Deze keer niet uit Rusland, maar gewoon uit Nederland. Ja, Harry Linsen in Eindhoven. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. In Studio 040. Ja. Ja, dat, dat, dat wonder van Eindhoven, dat dat uitbundig wordt gevierd... in Amsterdam, de stad die zichzelf vooral een wonder vindt... dat, dat moet voor mensen uit Eindhoven toch wel vreemd zijn, of niet? Ja, geweldig. Hè? Dat is toch echt de omgekeerde wereld. Hè? Het is nu de place to be hier in Eindhoven in plaats van in Amsterdam. Ja, Fantastisch. Want het is echt een wonder? Uh, nou, dat, in een aantal opzichten kun je dat zeggen. Ja, Eindhoven heeft gewoon een bijzonder verhaal. Uh, iedere stad heeft natuurlijk een bijzonder verhaal. Maar Eindhoven is echt een verhaal uh, om te vertellen. Het is een mooi verhaal. Dat gaan we zo dadelijk doen. Ja, en verder horen we in OVT, zoals gebruikelijk, eh, even na 11, de historicus Luc Panhuizen over zijn 13 belangrijkste helden uit de Gouden Eeuw. En dat doen we natuurlijk allemaal vooruitlopend en begeleidend tegelijkertijd bij de televisieserie die elke dinsdagavond te zien is. En Luc Panhuizen is inmiddels aan, jawel, de top 3 eh, toegekomen. En daarna gaan we in de tweede uur ook nog horen hoe er gekookt en gegeten werd in het Amsterdam van de Gouden Eeuw. We zijn natuurlijk vooral benieuwd of het ook en zo was. Ja, tot slot in het spoor terug, deel 4 van de bewerkte documentaire serie over de watersnoodramp van februari 1953, deze maand 60 jaar geleden. En in die laatste aflevering aandacht voor de massale hulpverlening die op gang kwam in de weken na de ramp. Aanleiding voor een nieuw Zeeuws gebed: God geef ons dagelijks ons brood en elk jaar een watersnood. Dat allemaal de komende twee uur in OVT, maar eerst. Opmerkelijk nieuws van deze week. Een van de oudste sporten op de Olympische Spelen verdwijnt. Het Internationaal Olympisch Comité besloot vandaag worstelen. Dat sinds 1896, ik herhaal, 1896... een van de sporten van de Spelen was. Want met ingang van 2020 um, ja, willen ze dat gaan schrappen. Ik ga erover praten met Bert Kopjunior. junior zelf oud-worstelaar. Komt uit een worstelfamilie. drie Driemaal uh, kandidaat voor deelname aan de Olympische Spelen. Goedenavond. Ja, Goedenavond. Het is dus geen fijne dag voor een worstelliefhebber En uh, ook voor u niet, kan ik me voorstellen. Nee, het is voor ons een zeer uh, triche dag eigenlijk. Ik uh, het had niet slechter kunnen wezen eigenlijk. Nee. Nou, kijk, ik laas, we hebben het over worstelen de oudste sport. Het is bij de drie zwaardeste sporten ter wereld. Weet je, het is gewoon supermooi. En deels net ze tegenover de wakeboard of squash. Kom op, hè. Je, ik vind het wel af. Daar ken ik mijn pet niet bij. Ja, afgelopen dinsdag was dat toen het IOC besloot... worstelen dus te schrappen van de lijst van Olympische sporten. Zowel Grieks, Romeins als vrijworstelen. En we hoorden het ook in het fragment. De sport is al sinds de moderne Olympische Spelen dus 1896 op de agenda. En dat dat moet wijken voor squash, wakeboarden of andere nieuwe hippere sporten. Dat laat vooral zien dat de Olympische bestuurders niet erg hechten aan historie en traditie. Dat was ook al zo in bijvoorbeeld 1996, toen bij de jubileumspelen niet voor Athene, maar voor Atlanta werd gekozen. En dat is dan het geval van Athene, is de binding van worstelen met de Spelen veel ouder dan die moderne Spelen vanaf 1896. En daarom aan de telefoon klassieke Fick Meijer. Goedemorgen, Vik. Goedemorgen. Um, dat kan toch niet, Olympische Spelen zonder worstelen. Traditie echt doorbroken, want in 1896 stond het nog op het programma. En ook terecht, want het is een van de oudste onderdelen van de oudste Olympische Spelen. En ze begonnen in 1776 volgens de traditie. Met een stadionloop van 200 meter. Daar kwam dus 56 jaar later kwam daarbij, of 52 jaar later, sorry, de dubbele afstand. In 708 werd er voor het eerst geworsteld. En kwam er ook de Vijfkamp waar het worstelen bij hoorde. In 688 kwam het bors, boksen. En 648 het Pankration. Een mengeling van boksen en worstelen. Dus het worstelen zit echt ingebed in die oude traditie. Dat hoort tot het wezen van de oude Olympische Spelen. Was het, vond iedereen dat leuk om naar te kijken vroeger? Want nu blijkbaar is het argument dat het te saai zou zijn. Ja, nu krijg je echt het moet dus echt trendy zijn. Je krijgt BMX, dat BMX... dat rijden met die hele kleine fietsjes... Over die, over die hellingen. Wat wel dat, leuk is om naar te kijken. Dat is best bekijken. leuk om naar te kijken. Ja. Maar een goede... worstelwedstrijd is dat ook. Ik heb uh, uh, in 2004... een klein filmpje gemaakt... voor Studio Sport. En toen ben ik ook bij de familie... Kops geweest. En die toen ben net ben in het ik fragment ingeleid, die het in, het boxen, in het worstelen. Ja. En dan zie je dat dat een sport is... met zeer veel ja, regels... die de moeite waard zijn. En... Ja, Ga je er nou ik... aan voorbij, Fik, dat je in dat filmpje volgens mij... door die Ben of Bert Kops uh, uh, uh, een, een soort volledig over zijn hoofd heen gezwaaid wordt? Ja, ik, heb volledig op, ik ben helemaal geen worstelaar. Maar ik vond het wel een sport die natuurlijk iets heeft... waar natuurlijk dat lichaam echt getraind wordt op het zwaarste wat uh, er is. Fik Meijer, oh, ja. hoe, hoe, was jij nou ook in zo'n pakje gekleed? Of hoe zag het, beschrijf het nou eens even hoe dat, hoe dat er uitzag. Nee, Kunnen we het op YouTube terugzien? In, in, in een trui en hij deed een greep voor... Zoals het Grieks-Romeins worstelen mm -hmm. dus in zijn werk ging. Je hebt dus Grieks-Romeins worstelen en vrijworstelen. En vrijworstelen kan, kunnen dus de grepen ook onder de heup plaatsvinden. En bij het Grieks-Romeins worstelen moet het dus daarboven. Hij greep mij dus boven tussen bij mijn middel en weer bij dus gewoon keurig op mijn rug. Ik was blij dat ik het overleefde. Juist. Maar, maar in, in, in Nederland is het nooit echt iets geweest, dat worstelen? Nee, in Nederland is het niet echt geweest. Maar wij zijn natuurlijk vaak in... Bepaalde sporten goed. Ik bedoel, nu volgen we allemaal het wereldkampioenschap schaatsen. Waar wij nu wereldkampioen bij de mannen en de vrouwen worden. Maar dit is... Het worstelen is natuurlijk ook een hele mondiale sport. En daarom vind ik de beslissing van het NOC fout. Of het NOC, het IOC, sorry. Op basis van de traditie. De binding met de oude spelen. Atletiek en vechtsporten. En ook... Uh, ja, omdat het in de wereld best veel beoefend wordt. Denk alleen maar in Oost-Europa. Denk in de Arabische wereld. In Frankrijk, in Amerika. Zijn het zeer populaire sporten. Dus ik vraag mij af of het, NOC, of het IOC. Misschien heeft, verstandig... het geen Misschien heeft het niet echt van die aansprekende mensen die het doen. Ik bedoel, we kennen het nog geen van alle. Was dat in de oudheid? Waren dat helden? Ja, maar... in de oudheid waren het helden. Het was het zwaarste nummer wat het was. Er was dus uh, hardloopwedstrijden apart. Dan had je de vijfkamp, die bestond uit speerwerpen, disken verspringen, hardlopen en worstelen. En daarnaast had je nog een aparte titel voor worstelen en voor pankration een mengeling tussen worstelen en boksen. En de mensen die de vechtnummers wonnen, de boksers, de worstelaars, de pancratisten, dat waren absoluut grote helden. Die werden in hun stad met veel glorie binnengehaald en konden altijd uh, teren op hun roem. Ja. Dus het als je echt praat over de traditie... dan is het ondeugdelijk om te zeggen... we schaffen het af. Dan verbind je echt ook de band met de oude Olympische Spelen. Moeten we nou ook vrezen voor... Uh, Alexander? Alexander ja. Discuswerpen, goedemorgen Fik. Discuswerpen, en ja, ja, speerwerpen, van. Wat natuurlijk ook niet erg... Uh, uh, ook een beetje saai is om nee, te nee, kijken. Nee, precies. Maar het zijn wel sporten die in de hele wereld... Uh, beoordeeld worden. En ik vind wakeboarden en al dat soort dingen. Ja, ja dat, dat, dat vind ik. Uh, ja, het mag trendy zijn. En ik begrijp wel dat ze binding willen hebben, maar dan krijgt de Olympische Spelen. toch een andere lading dan het eerst gehad heeft. En ik zou er toch. Leukere mensen moeten gaan worstelen. Dat is het. Werpen ja, de, de badaharis van deze wereld die moeten gaan worstelen in plaats van pijsboksen. Jij zei leuker de mensen. Goed, uh, <laughs> nou ja, toch, dat zou het misschien, misschien moeten zijn. En ook de sport is natuurlijk ook wel eens omgeven met, met allerlei schandalen. Uh, maar ja goed, dat zie je in het en Ook moet aan het nou, wielrennen. Er is geen reden om... Uh, de lijst worden afgehaald. Precies. Dus ja, die discussie zou gevoerd blijven worden. Maar ik zou toch een pleidooi willen houden... dat een van de oudste sporten toch op de Spelen van 2020 alsnog... Uh, behouden blijft. Maar ja, het Goed. zijn voornamelijk Iraniërs, Turken en uh, Caucasus, hè, die het doen. Ja. De Grieken nou ja, zelf hebben zich alweer afgekeerd, geloof ik. Ja, vrouw. nee, maar nu zo, dat kun je natuurlijk ook zeggen, want hockey, dat zijn ook vijf landen waar het gespeeld wordt. Ja, ja. ja. ja maar het, heeft, het, het ja. lijkt te maken, het hebben met een soort uh, de nadruk op het Westen en het vergeten van rare, uh, vreemde gebieden. Nou, dat is het maken. Ja, daar lijkt het inderdaad op, ja. Goed. Fik, hartelijk dank voor de toelichting. Geen dank. Weer naar Schaatsen kijken vanmiddag. Ja, zeker. We gaan winnen. Oké. Okay. Dat ik. Bye. Mijn kracht is de laatste maanden in zo'n grote mate afgenomen... dat ik niet meer in staat ben om het ambt dat mij is toevertrouwd te vervullen. Dat zei Benedictus XVI ten overstaan van het verzamelde kerkvolk. Op 28 augustus houdt hij ermee op voor ons een reden ja. om... Een 28 februari houdt hij ermee op voor ons reden om eens wat langer stil te staan bij het vak van paus. Mm -hmm. Want dat een vorstin van oranje daarmee ophoudt... voordat ze de geest geeft, mag gewoon zijn... maar een paus die tijdens zijn leven zegt dat het genoeg is geweest... en dat de hem van God opgedragen taak dat hij dat voor gezien houdt... dat is uitzonderlijk om niet te zeggen strijdig zelfs, met de geestelijke status van het ambt. Ja, en uh, dat is dus wat we willen weten. Hoe zit het met het aftreden van die paus? Is er regelgeving die daarin voorziet? En, hoeveel, en hoe, vooral hoe weinig pauzen hielden er tijdens hun leven meer op... en hoeveel traden er netjes af door netjes te sterven, zoals het hoort, geloof ik. Uh, over de praktijk van het aftreden en sterven van de paus... gaan we het nu hebben met kunsthistorica Minou Schraven, docent ook aan het... Prestigieuze Amsterdam University College. college. Uh, en zij promoveerde nog niet zo heel lang geleden op de geschiedenis van de pauselijke begrafenisrituelen en opvolgingsceremoniën. Uh, Minu, goedemorgen. Eerst maar eventjes dit. We hebben, we hebben het wel eens over de paus of over pauzen. In een geschiedenisprogramma onvermijdelijk en er zitten er altijd heren van zekere leeftijd aan tafel. Uh, hoe is het om als vrouw uh, in dit vak te beoefenen? Ben jij een nieuwkomer? Ben jij een uitzondering of. Hebben we nou, heel veel vrouwen over het hoofd gezien? Natuurlijk zijn, nee, zijn er ook wel vrouwen die zich mee bezighouden. En ook jonge vrouwen die zich mee bezighouden. Het is gewoon een heel boeiend uh, instituut, het pauschap. Uh, die promotie die ik uh, heb gedaan over uh, pauselijke begrafenisrituelen. Nou, gezien het licht van de eeuwigheid is het natuurlijk nog heel kort geleden. Maar dat was alweer in 2006. Um, en die promotie dat ging over ja, tijdelijke begrafenisrituelen. Daar had dat lichaam van die paus daar dus ook een grote rol in. Wat er nou allemaal met dat lichaam gebeurde. En zodra je daarmee bezig gaat houden... dan zie je dat, er, dat die continuïteit in dat pauschap zo enorm belangrijk is... En dat, dat dat eigenlijk een, een instituut is wat al 2000 jaar bestaat en enorm boeiend is. Dus ik zou zeggen, ja. alle jonge vrouwen. Dus, <tost> is het Alle jonge vrouwen vrouw. op de Ik zie hier trouwens wat ongeloof en verbazing aan tafel. Maar is het net zoiets als, als uh, uh, onderzoek doen naar farao's en piramides? Zo'n soort gevoel? Ja, misschien wel. Den Brown spannend. gevoel, zoiets. Ja, misschien wel net zo spannend, ja. inderdaad. Ja. Hé, hey, moet je horen, jij stuurde mij een, een, een, een. of via internet wees je me op een uh, foto. En dat is een vrij bijzondere, althans een vrij bijzondere foto, jawel... waar Benedictus XVI die staat voor het geconserveerde stoffelijk overschot... van de 13e eeuwse paus Celestinus V. En die, foto, of die, die paus werd deze week al een paar keer genoemd, die Celestinus V. Want hij is namelijk een van de weinige en tegelijkertijd... een van de meest bekendste pauzen die het voortijdig voor gezien hield... En toen jij deze foto zag, ik heb hem hier ook voor me liggen op de computer. Hè. Je ziet, je ziet uh, die Celestinus, ja, wat er nog van over is, je ziet vooral een man in een heel mooi pak liggen en, en, en, en, en in een. Lijk. Een mooie glazen Kunnen luisteraars die foto kistje. makkelijk vinden op internet uh, als ze die willen zien? Ja, ik denk het wel. Ja, gewoon intypen ja. op Google. En dan, dan uh, dus komt er wel over we Celestines. Celestinus 5, Laquila, want de foto is genomen ja. in laquila. Okay. Uh, dan kom je er wel op, inderdaad. Dus uh, dan kom je erop. We zien. Uh, uh, Benedictus, de 16e. Op zijn rug en die staat te staren ja. naar dat overschot in dat zilveren, doorzichtige glazen kistje. Een soort sneeuwwitje, maar dan de pak. Precies. Paks. Uh, ja. toen, toen jij dat zag, wist jij hoe laat het was? Vertel. Uh, nou, toen ik die foto is al een tijdje geleden genomen. Hè. Dat was net na de, na de zware aardbeving in La in 2009. Dus die stad lag helemaal in puin. En de paus die heeft uh, een paar weken daarna, nadat al die begrafenissen ook waren geweest, heeft hij de stad bezocht. Toen deed hij natuurlijk ook uh, de kathedraal aan. En die kathedraal die lag, ik heb gisteren nog even op YouTube het filmpje gekeken. Maar die kathedraal lag helemaal in puin. Je kon gewoon do door de De muren lagen eruit, het dak lag eraf. Maar wonder boven wonder was dat lichaam van die paus die daar begraven was, Celestinus V. Uh, was nog intact. Dus daar heeft de paus toen een kort gebed uitgesproken. En dat, ja, die foto is zeg maar genomen tijdens dat moment. Dat maar, hij dat doet. Maar kan het nou zo zijn dat hij toen... Hij moest er dus zijn beroepshalve om de, de aardbeving uh, ellende te verzachten. Maar kan het ook zo zijn toen hij daar stond dat hij dacht... Ja, deze ah, Celestinus de Vijfde heeft het gedaan, zou ik niet ook? Wie weet. Dat, ja, dat is, de, nu, nu, met de wetenschap wat we nu hebben... Uh, krijgt die foto natuurlijk een heel andere lading... van uh, wat er door hem heen zal zijn gegaan. Hij is in ieder geval daar ook een iets achtergelaten wat wel heel persoonlijk is. Hij heeft het pallium, dus dat is gewoon zo zo'n wit een soort wollen stola die Benedict XVI zelf had gedragen tijdens het moment dat hij gekroond werd, uh, heeft hij achtergelaten op, uh, ja, op het kistje zeg maar op het, uh, op het, uh, op het, op het uh, glazen kistje. Als... Dus dan heeft hij eigenlijk een van de waardigheidstekens van zijn pauschap ja, al afgegeven we... aan de ja. dode Celestinus. Zo van ik voeg me in de rij. Ja, wie weet. Maar zo is het toen destijds niet nee, uitgelegd hoor. Nee. Maar we zouden het nu inderdaad, kun je net wel zien, als een heel mooi, mooi, uh, ja, een mooi, een mooi gebaar. Goed. Laten we even de, de geschiedenis induiken. Uh, en we komen straks nog terug op Celestines. Dat is onvermijdelijk. Uh, toen de pauschap, toen het net was uitgevonden in de eerste eeuw na Christus. Toen, in de mist van de geschiedenis, zijn er ook een aantal pauzen afgetreden. Maar de, ja, uh, de, weten klopt. we daar iets van? Vertel eens. Eigenlijk heel weinig. Moet je sowieso ook bedenken dat. Uh, de destijds de, de was het uh, de bischop van Rome. En die was nog helemaal niet zo ontzettend belangrijk als paus die in de middeleeuw bijvoorbeeld uh, gaan worden. Um, in de in die eerste eeuw werd de kerk ook sowieso uh, niet, werd niet officieel erkend. Het was zelfs verboden om christen te zijn. Dus het, heb je de tijd van de christenvervolgingen door de Romeinse keizers. Nou, in die tijd is het natuurlijk ook niet zo gek dat af en toe een paus, heel veel pausen zijn toen ook de, uh, de bischoppen van Rome, zijn de marteldood gestorven. En uh, op het moment dat, het hun, uh, dat ze bijvoorbeeld gevangen genomen, we gevangen genomen werden... dan wezen ze bijvoorbeeld een volgende opvolger aan. Dus om nou te zeggen dat dat een soort applicatie was... vergelijkbaar met wat we, wat we nu zien, uh, dat voert wel heel erg ver. Ja. Dat was toch een heel andere tijd waarin dat gebeurde. Onder omstandigheden. Nou zeker, ja. Ja. ja. En als we dan verder die geschiedenis ingaan... In, in de eerste namen van pauzen die aftreden, die komen uit de 11e eeuw. Allereerst is er de paus Gregorius VI. Wat, wat is zijn verhaal? Ja, in die tijd, uh, toen waren die pausen sowieso... dat waren ook, was ook nog een heel ander, ander iets dan, uh, dan het nu is. Dat waren echte vechtersbazen. Die kwamen ook eigenlijk allemaal uit uh, de rijke Romeinse families, de adellijke families. En het pauschap was gewoon eigenlijk een soort kerst op de taart om de macht... om het voor te, zeg, voor te, voor te zeggen hebben in Rome. Uh, de pausen werden toen ook nog gekozen door... Zeg maar door de hele klerens van Rome, dus het hele om Rome. Het volk van Rome, en volk was van Rome precies. Ja. En het was ook niet zo gek, dat uh, dus al die mensen moesten allemaal toestemming geven. Zodra er dan een kandidaat kwam waar ze het niet allemaal mee eens waren... dan uh, werd er snel een tegenkandidaat uh, aangewezen. Dus had je, had je dan twee of drie pauzen zelfs tegelijkertijd... Uh, die dat allemaal claimden, die begonnen gewoon te vechten... en de sterkste bleef dan maar over. van deze paus wordt gezegd dat hij inderdaad... en het past toch helemaal in wat jij zegt... dat hij het pauschap gekocht zou hebben. Ja, he? De klopt. beruchte Simonie, hij zou het pauschap gekocht hebben. Ja. En dan is de volgende, die aftreedt, dat is ook een interessant geval... dat is Benedictus en IX. Hij en zit er die... net voor, van hij koopt ja, zit, het van die. Hij zit er of tussendoor ja, tussendoor gewoon. inderdaad, ja. ja. Ja, dat is, is heel, heel erg schimmig. Die drie keer pauze. Drie keer treedt hij af en drie ja. keer treedt hij aan. Hoe, ja, die, die, die kwam dus ook die. uit, uit zo'n rijke Romeinse familie. En die was, nou, volgens sommige mensen zeggen dat hij twaalf was, sommige mensen zeggen dat hij ongeveer twintig was. Toen hij voor het eerst dan, ja, op die pauselijke troon werd neergezet. Van: jij gaat maar even Bisschop van Rome spelen. Um, ja, de, de, dat met wijding of met een gevoel van, dat je, van, van verantwoordelijkheid voor. heeft dat allemaal heel weinig te maken. Dat was echt gewoon een machtsspel. En uh, ja, dat werd, je werd ook net zo makkelijk weer uitgezet ja, en als, ik begrijp dat, als je dat, dat, dat wilde. Ja. En ik begrijp dat dus die, die Gregorius VI de, uh, de neef was... of het was omgekeerd... Ja, zo'n soort petekind. Pe Pe ja, het was een Pete oom van, zeg ja. maar. Van, ja, Klops. van, van Benedictus IX. Uh, dus er nou. waren ze ook nog allemaal familie van elkaar. Ja, ja zo ging ja. dat vroeger. Goed, die situatie duurt een hele tijd voort. Dan krijg je de keizer van het Heilige roomse rijk, Henrik de III... die op een gegeven moment orde op zaken probeert te stellen... Lukt hem dat of lukt dat niet? Uh, ja, dat lukte hem. Dat lukte hem nou, ten dele, zeg maar. Het was natuurlijk in, die, in die tijd was er echt een soort strijd tussen de keizer en, uh, en, en de paus. Wanneer zijn we dan? We zitten wel in de 11e eeuw, zitten we dan mm -hmm. zo'n beetje. En uh, die keizer was natuurlijk alles aan gelegen om invloed te hebben... op wie de, paus, de volgende paus zou worden... En die wilde daar, dus gewoon, ja, die wilde daar dat, dat gewoon meebepalen. Nou, op een gegeven moment is er, voor de kerk is het dan duidelijk. Is op een gegeven moment de maat vol en hebben ze door van we moeten proberen dat, dat die verkiezing telkens als een paus overlijdt en dan de stappen die moeten worden genomen tot er een opvolger komt, dat moeten we veel meer in eigen hand gaan houden. En het is dan ook niet veel later dat dan de kardinalen als enige ja, degene, zeg maar, het, het, het lichaam zeg maar wat, het pauze, wat de pauze dan gaat kiezen. Um, die dan het recht krijgt. En dat is eigenlijk nu nog steeds zo. En da, dat het is het ook het is. moment dat die paus de rol krijgt... die die, die, die heeft als de baas over allen. Uh, ja, dat, dat, die claims die maakte die al wat langer, dat hij dat was. Maar voor die, dat hij dat ook effectief kon zijn... Ja, daar dat, dat was, al, was altijd strijd, uh, ging mee okay. gepaard... Laat, laten ja. we nog even in dit verband ook die Celestines de vijfde al ja, die, die, die, die, die, die nummers en ja, rangen oh, dus, ja, Celestines de vijfde. Die speelt geloof ik ook een rol in dat proces, dat dat pauschap, dat dat kiezen van die paus en het belang van die dood. Daar speelt die Celestines ik ook een, een grote rol in of niet zijn, zijn plek. Ja, dat zijn we al een paar eeuwen later, ja. twee eeuwen later. Dus dan is dat, Het conclave bijvoorbeeld is dan al ingesteld. Dus het gaat dan mm -hmm. eigenlijk al volgens de regels zoals het nu ook gaat. En dan is het ook al gebruikelijk dat de paus gewoon doodgaat. En Precies. En dat dan uit de kardinalen en Nieuwen... Okay. Ja, dat is, uh, dat is dan... Uh, dus dan wordt het niet meer verkocht, dan wordt er niet meer omgevochten... Nee. Nee, er dat... wordt nog steeds natuurlijk heel veel gekonkeld. En nog steeds Tuurlijk. zijn de kardinalen die het worden omgekocht om hun stem te geven. Maar aan niet meer openlijk. Uh... Minder, ja, ja, wat we niet willen zien, dat zien we niet, zeg maar. Uh, maar natuurlijk, natuurlijk is dat altijd, dat die, die rol van de politiek van al die mensen... die van buitenaf zich daarmee bemoeien, ja? die, is altijd, die blijft altijd heel groot. En dat is bij Cilicines. de Vijfde, is dat ook zo. En, en het moment dat dat conclaaf echt een, een totaal afgesloten situatie wordt... zonder contact met de buitenwereld, is dat dan ook al? Dat is dan ja, dat ze dus dat de kardinalen. Want het had daarvoor uh, vaak te lang geduurd voordat die kardinalen het dan eens werden. Met iedereen zich En dan, dan krijg je dat idee van. We gaan die mensen opsluiten in een paleis. zonder al te veel grief en comfort. En uh, dan moeten ze mogen er pas weer uit. Als, nee. euh, nou, nu is als het geloof ik zo hebben. dat er een, een verbod is uitgegaan... dat de mobieltjes van de kardinalen moeten worden ingeleverd... omdat ze de hele tijd zitten te sms'en en te twitteren. Ja, ze gaan met hun tijd mee. De moderne ja. tijd doet inderdaad dat de intreden. Niet dat niet klopt. In tijd en worden goed ongekocht? worden of werden ze uh, worden. Uh, worden worden ja, dat, of dat, dat een continuïteit is in de geschiedenis ja, ja, Alexander uh, ja, ja. Ja. ja dat is uh, daar, daar mag een, een ander mag zich daarmee mee bezighouden Maar in, de, in het verleden was dat in ieder geval wel zo Er werden ze zo niet bij een bepaald... het ritueel wat jij bestudeerde <laughs> Ook, nee, nee, ook, in, nee, ook nee. in de vorige eeuw en deze eeuw en zo in de vorige eeuw was het bijvoorbeeld zo dat kardinalen een pensioen pensio, uh, ja zeg maar geld kregen van bijvoorbeeld de spaanse koning <kuggen> of ze echt van de franse koning ja in ruil natuurlijk voor een stem tijdens het conclave dat was heel uh, nou, dat was dus heel helder voor iedereen 16 in eeuw voor ze we weten natuurlijk niet over de 19e eeuw. Voor zover we weten, Alexander. Ja, ja. Maar goed, laten we nog even, teru even teruggaan naar dat conclaaf. en naar Celestinus. Conclaaf is dus de netjes geregelde verkiezing. zonder inmenging van buitenaf. Het hele zootje wordt opgesloten. Misschien komen we er daar nog even op terug. Maar ik wil nog even bij de Celestinus de Vijfde stilstaan. Ja, want dat is eigenlijk de eerste pauze, als ik het goed begrijp. die netjes op een goed geregelde manier aftreedt. Hij had er geen zin in, als ik het goed begrijp. Ja, hij, ja, en hij, hij was treedt ook weer af. Precies. Vertel eens hoe dat is zijn verhaal. Hij is maar zes maanden pauze geweest. Hij was ook al heel oh God, oud. God, God, God. Toen die. Ja, heel snel <lacht> genoeg. Ja, hij, hij is er gewoon ingeluist. Uh, in 1290. Ja, um, hij wilde helemaal geen pauz worden. Maar hij werd gewoon. Er werd gezegd, hij wordt het en dat en dat, dat was dan zo. Dus was die film, maar Beboes Papom. Die man die ook niet wil. Sorry. Ga ja, nee, in, ja, dat, uh, hij wilde dat gewoon echt niet. Hij was een, uh, eigenlijk een monnik. Hij wilde gewoon. Um, gewoon niet eten en alleen maar in, in, in, in, in gebed verzonken zijn en op die manier contact met het hogere hebben en was dus helemaal niet uh, opgewassen tegen al die machtspelletjes die in het Vaticaanpaleis in het Vaticaanspaleis uh, of maar, maar ja, waar de pausen toen zaten zeg maar die zich daar afspeelden. Nee, dus uh, hij wilde dat niet meer en er waren andere mensen die uh, dat wel heel graag wilden en dat is dan de opvolger uiteindelijk ook van Celestinus de, v, de Bonifatius de Ehm... Dus die wordt in zijn in zijn plaats wordt hij paus en dat was een hele sterke paus ook en die had het ook een aantal jaar daarna vol. Maar dat, dat regeltje waar nu steeds op teruggekomen wordt bij Ratzinger... Hè, dat hij doet afstand uit dat het afstand doen uit vrije wil geschiet. Dat is Stap, heel belangrijk. Stapt dat uit deze tijd? Ja, want er is daarna in die tijd zelf... in de 13e eeuw, toen, toen Celestinus de afstand deed... werd er ook enorm veel geschreven door juristen... door intellectuelen en uh, pauswatchers van toen. Um, van kon dat wel dat je het hoogste ambt wat er eigenlijk is... je bent, je bent de opvolger ja, van Petrus, de opvolger van, van, de ja. van Christus. Uh, kan, kan iemand daar eigenlijk wel afstand van doen? En er zijn toen ook regels voorgekomen dat je dat inderdaad kunt doen, doordat je doordat je lichaam het opgeeft, bijvoorbeeld. Uh, maar het moet uit vrije wil gebeuren en niet door iemand anders. Want die Bonifatius, dus degene die na Silestines kwam... die heeft zich ontzettend moeten verdedigen. Want daar gingen allerlei geruchten over. Uh, dat hij door tovenarij aan het pauschap zou zijn gekomen. En door allerlei list en bedrog. Uh, dus zo'n paus die... in als het niet zeg maar, volgens de regels gaat, dan heeft zo'n opvolger het, het heel zwaar. Die moet zich zeg, echt bewijzen zeg maar, dat, hij op, dat hij rechtmatig op die troon van, uh, van Petrus is gaan zitten. Ja, dus het afstand doen, dat gebeurt met die paus Celestinus de vijfde nog één keer. Het zal een paar keer, één of twee keer nog, een, nog vaker gebeuren. Geloof één keer zelfs ja. en dan de hele tijd niet meer. Maar dan, misschien komen we daar nog op. Uh, dat doet er nu ook verder niet zoveel toe. Het gaat erom dat het eigenlijk niet de regel is dat je afstreedt. De regel is dat je netjes doodgaat. Waarom was dat doodgaan van een paus zo belangrijk? En waarom, want je, je, je schrijft in je proefschrift ook dat het ook heel belangrijk was... dat iedereen kon zien dat hij dood was. Ja. Waarom was dat nou zo belangrijk? Ja, het is natuurlijk het, het hoogste ambt waar je, waar je mee wordt ingezegend. Een paus, je, je erft dat niet van een... Uh, maar je, je wordt gekozen en je, uh, en je wordt ingezegend en alles. En eigenlijk, dat, dat hoogste ambt, dat wordt eigenlijk pas verbroken... op het moment dat je sterft. Dan wordt de paus gewoon weer mens. En die waardigheid die zweeft dan ergens in de lucht. Totdat iemand hem, uh, de, de opvolger, zeg maar weer, wordt ingezegend. Dus, dus dat is eigenlijk de cesuur de paus overlijdt en dan begint dat hele het zoeken naar een opvolger de man wordt ingezegend en dat, dan is dat cirkeltje weer rond dus dat is eigenlijk waar uh ja, wat zeg maar het, het stramien is. Ja. Ik begrijp wel dat er een aantal pauzen zijn geweest... die hebben brieven geschreven van... ik hou daarmee op in het geval dat. Bijvoorbeeld hier ja. is de Twaalf... Daar zijn geruchten inderdaad over... als die in handen van de nazi's zou komen. Pius de Twaalf, de, de, de pauze van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Sorry, Ja, ja, dat, ja. Klopt. dat klopt. Um, maar het was dus voor mensen die... Uh, er hang, dus, hangt dus heel veel af als een pauze gekozen wordt. Zeker in die in die, in die vorige eeuwen... hing daar heel veel vanaf. Dat was gewoon een politiek iets. En... Um, Opvolger, de, de, de bewoners van Rome en ook er, daaromheen wilden natuurlijk allemaal zien... als hij dood was, dan wisten ze dat er een opvolger zou komen. Maar het was dus heel belangrijk dat, hij, dat ze dat konden zien allemaal... en daarom werd hij ook opgebaard in de Sint-Pieter. Zodat iedereen afscheid kon nemen en kon bidden... en van, van alles voor zijn zielenhuil. Maar ook dat hij echt kon zien, het feitelijk kon zien... Uh, dat deze paus echt dood was. En dat was zeg maar het teken dat de kardinalen uh, hadden... Uh, dat ze, dat ze dus ook een opvolger konden gaan kiezen. Want stel je voor dat zo'n paus dan gewoon heel erg ziek was... en dat zo'n kardinaal zei van, we roepen, we roepen gewoon een conclave uit... en we nemen dan een volgende, dat je dan twee pauzen zou hebben. Dat is, uh, dat, dat is zeg maar een soort trauma, dat, dat, mag, dat mag gewoon niet. Ja, want dat was in de geschiedenis al een paar keer gebeurd. Hè, dat We hebben geloof ik op een moment zelfs drie pauzen gehad. We ja, hebben verschillende momenten, twee. Ja. Dus dat, dat wilde we <laughs> dat kost wat kost voorkomen. Bevallen, ja. En dus dat, dat, dat, dat het... ...spel over was dat de dood intrad dat moest zichtbaar zijn... ...want dan kon de volgende stap weer genomen worden. Precies. De, en je zegt opgebaard en dergelijke. Waren daar, hoe, waren daar nog regels voor? Ja, dat gaat, volgens, eigenlijk? Een, dat gaat volgens een heel, eigenlijk volgens een heel uh, uitgebreid draaiboek. Dus op het moment dat de paus zeg maar, zijn laatste adem uitblaast... Dan, uh, ...dan wordt zijn zegelring verbroken. Dan, is, zeg maar, dan kan, kan hij geen bullen meer ondertekenen of geen, uh, geen beslissingen meer nemen... Um, dan wordt het lichaam opgebaard. Uh, in de Sint-Pieter gebeurt dat dan. Dat hebben we ook kunnen zien hè, in 2005. Met het lichaam van Johannes Paulus de, de Tweede. Um, ja, en dat wordt allemaal via, volgens regels gedaan. Want ze, om maar zo te zorgen dat, dat die opvolging zo rechtmatig en dat hij gewoon ja, geen hebben. Het is gaat er eigenlijk om dat de volgende geen gezeur wil hebben. Dat ja. is dus de hele op, ja, essentie is van alles. Ja, ja. En als je het goed begrijp wordt er ook op een apart kamertje dan als je alleen met een paar kardinalen is het stoffelijk overschot en met een paar functionarissen wordt er gelopen van een hamertje op zijn hoofd getikt. Hoe ja, dat, dat gebeurt. Dat is, zeg maar, dat, dat is wat de arts, de artsen van de paus doen volgens een heel oud ritueel. Dat is inderdaad een, het, het verhaal dat er een, een zilver hamertje is waarmee die drie, als de paus dus net zijn laatste adem heeft, heeft uitgeblazen, uh, dat die op get, getikt wordt en als hij dan niet antwoordt Um, dat, het dan, dat hij dan echt als dood, ja, dood wordt verklaard. Zeg dan maar. kan echt de volgende stap genomen worden. Ja, en nou, dan, helemaal, ja. helemaal tot slot. Uh, uh, we hebben nog Paulus de Zesde gehad... waarvan gezegd is dat hij een aftreden overwogen had. Ja, dat, dat, schijnt, dat schijnt ja. zo te zijn, geweest ja. te zijn. Maar dat heeft, hij is nooit afgetreden. Hoor. Dat, hij is, dat, dat, is inderdaad, dat, dat gerucht is uh, de wereld ingekomen... toen hij als eerste paus dat stoffelijk overschot van die Celestinus de Vijf... dus die paus die ooit... Uh, die ooit afstand had gedaan van de troon... toen hij daar gezien werd, waren er we meteen geruchten... dat hij dan ook ja, over afdenken die, die zou denken. Die foto waar we mee begonnen, in, ja, uh, in, in die aardbevingplek... bij Celestinus de vijfde, is een gevaarlijk punt. Dan moet je als paus niet komen. Een paus die daar naartoe gaat, neemt een ongehoord risico... brengt iedereen in de war. Overigens heeft diezelfde paus, de vijfde, geloof ik gezegd... heilige vader, blijf je tot in de dood. Ja, dat heeft uh, hij ook gedaan. Ja, tot... Onze huidige paus uh, breekt dus eigenlijk met een traditie. Zeker. Ja. Ja. En, en, en hoe lang moeten we wachten voor een volgende dat doet? Ja, dat, dat, dat, uh, wij weten dat niet. Want dat dit is... heeft zes, vijf, zes eeuwen geleden is de laatste afgetreden. Dus de volgende ja. treedt weer af in uh, jaar het jaar 2600. Het is een hele moedige stap. En je merkt dat iedereen ook in grote verwarring is. Uh, omdat het iets is wat gewoon, wat, waar niemand eigenlijk rekening mee, uh, mee, mee hield. Ik dacht eerst ook van dit is een 1 april grap. Dit kan helemaal niet. Maar het kan dus wel. Het is een hele moedige stap en we zullen zien... De uh, volgende pauze dat inderdaad gaan doen. Goed, meneer schaven, bedankt. Uh, nou ja, we zijn weer wat wijzer over de pauze. En dan is het nu tijd voor de column van... U hoort allemaal, Alexander Beninghoff. De Russen drinken per persoon, baby's en seniele grijzaarts inbegrepen, 18 liter pure alcohol per jaar. Dat is twee keer de kritische grens die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft vastgelegd. Het kost Rusland per jaar ongeveer een half miljoen doden en het is naast verkeersongevallen en halsmisdaden, die overigens ook in veel gevallen alcohol gerelateerd zijn, de voornaamste doodsoorzaak in het land. De demografische catastrofe die Rusland nu al een jaar of twintig in zijn greep houdt, en die de bevolking in die periode met een miljoen of acht heeft laten slinken, wordt elk jaar weer door de president, zowel Poetin als Medvedev, als ernstig volksgevaar gepresenteerd en nadrukkelijk met alcohol alcoholconsumptie in verband gebracht. Maar het helpt niet. Ze zuipen zich elke dag weer een stuk in een kraag, die Russen. Het deze dagen voor de tweede keer op de Nederlandse markt verschenen boek Dawai, de Russen en hun wodka van Edwin Trommelen geeft een fraai en doorvrocht beeld van het hoe en waarom van de wodka. Het boek was al in 2010 bij een inmiddels te gegaane gegaan uitgeverij in Amsterdam verschenen, maar ter gelegenheid van het Nederland-Ruslandjaar dat binnenkort begint heeft Gibbon uitgeveragentschap het dienstig geacht om het nogmaals onder de aandacht van het Nederlandse publiek te brengen. En waarom ook niet, wodka is een van de belangrijkste sleutels tot de Russische ziel, naar de kennis waarvan wij toch in dit jubeljaar dienen te streven. Ik begon mijn correspondentschap in Moskou in 1986. Het jaar waarin partijsecretaris Michail Gorbachev... een nationale drooglegging afkondigde. Wodka verdween van de schappen van de winkels... en in de Caucasus moesten de wijnboeren omschakelen... naar de productie van laffe sapjes. Ongetwijfeld had Gorbachev toen al vergaande hervormingsplannen in het hoofd... maar dit was wel de allerslechtste binnenkomer die hij had kunnen bedenken... en het liet zien dat hij zijn volk niet kende... De oorspronkelijke maat voor wodka was in Rusland de widro, de emmer. Later werd dat teruggebracht tot stokgram, 100, 100 gram, oftewel een deciliter. Onder meer de hoeveelheid alcohol die de Russische soldaten... voordat ze moesten aanvallen, standaard kregen toegediend. De reductie tot nul was onverdraaglijk voor het volk. Het straatbeeld in Moskou veranderde als volgt. Nog steeds zag je overal mannen met één of twee vingers omhoog geheven op de toltwaar staan. Daarmee gaf ze iemand aan dat hij nog twee of één mededrinkenbroer zocht... en in vroeger tijden ging je dan naast zo'n onbekend iemand staan... en als je dan met z'n drieën was, kocht je gezamenlijk een fles wodka in de drankwinkel. Ik heb dat als participerende observerende journalist ook een keer gedaan. De wodka kostte toen ongeveer één gulden per persoon voor een halve liter. Uh, dan ging je vervolgens naar een plekje in een park... of in een voetgangerstunnel of in een portiek... en dan werd die fles in recordtijd zwijgend soldaat gemaakt. Heel vaak hadden de drinkers een eigen glaasje bij zich. Maar ik werd die keer meegenomen naar een geheime plek... in het struikgewas van een park... waar de glazen omgekeerd op de punten van de takken op ons hing, uh, hingen te wachten. Het verschil onder Gorbatschov was dat deze mannen nu niet meer voor de drankwinkels stonden te chansen... want daar was niets meer te halen, maar voor apotheken, drogisterijen of parfumerieën. Schoonmaakmiddelen, reukwater, bijts, alles waar ook maar een greintje alcohol in zat... Ging, moeiteloos, ging er moeiteloos in bij de radeloze Russen. Er zijn gevallen geweest dat straaljagers niet van hun basis konden opstijgen... omdat de bemanning de koeling voor de motoren had opgezogen. Het volk was wanhopig. En overal zag je op de balkonnetjes van de flatgebouwen in de steden de apparatuur verschijnen van de Samogon. De illegale thuisstokerij waar de Russen zeer bedreven in zijn. Suiker, onontbeerlijk bij het destilleren, ging al zeer snel op de bon. De mensen weigerden eenvoudig hun nationale drank, wodka, op te geven. En dat had Gorbatsjov kunnen weten, want toen in 988... Vladimir de Heilige op zoek ging naar een staatsgeloof voor zijn heidense volk... verwierp hij de islam, waar hij ook naar liet informeren... juist vanwege het verbod op drank. Rusland's grootste vreugde is drinken. Het kan niet zonder, sprak Vladimir. En dat waren juiste woorden. Hij begreep zijn volk en Gorbatsjov niet... Maar er is een nieuwe generatie in aantocht. De Russische jeugd heeft veelal in het buitenland gestudeerd, gestudeerd. Er is internet en zicht op westerse verfijning. Wodka lijkt steeds meer een stagnatiedrank voor de oudere generatie te worden. Het ademt achterhaalde nostalgie. Bier is in. Bier. Dat pas sinds kort bij wet tot alcohol is verklaard. Daarvoor gold het als een probaatmiddel om je kater mee weg te spoelen. De aankondiging verboden alcohol of bier mee te nemen... is bij Menigstadion nog te lezen. Voor mij is die nieuwe trend geen probleem. Mijn favoriete aperitief is al vele jaren de jors, De kopstoot. Een glaasje wodka samen met een biertje. Een ideale balans. Ja, verschrikkelijk, maar geweldig. We hoorden Alexander Munninghoff. Nee, heeft Gorbatsjop dat opgegeven? Dat ja, antwoord. al vrij snel. Al Toch wel heel maanden. snel. Een ja, ja, ja. paar maanden? Ja, ja, ja. Geen doorzetten. Ja. Goed. In 1891 koopt Gerard Philips een oud fabriekje in een Brabants dorp van iets meer dan 4000 inwoners. Dat dorpje bevindt zich aan het einde van de 19e eeuw in een schrale negerij met keuterboeren op zandgronden. En er wonen arbeiders die werken in tabaks en textielindustrieën. En er zijn bierbrouwerijen. <coughs> Excuse. Eigenlijk wil Gerard naar Breda, maar zijn achterneef weet van die leegstaande fabriek in Eindhoven, dat dorpje dus. En daar begint Philips met de fabricatie van de gloeilamp en daarmee is het lot van Eindhoven bepaald. Dat niks gescheeld of het was Breda geweest dat dat was geworden. In een studio in Eindhoven zit techniek historicus Harry Lintzen in studio 040 op de plek waar het allemaal om gaat. Het was dus bijna Breda geweest, want die Gerard Philips die wilde eigenlijk daarheen Harry Lintzen. Ja, klopt. Nou, is was allemaal, plek, was allemaal allemaal dat is ook een mooie plek. Wat is allemaal misgegaan. Nou, ik denk niet dat het is uh, niet mis, maar het is allemaal toeval. Overigens, uh, het was niet de eerste gloeilampenfabriek in Nederland. Uh, het was geloof ik de vierde of de vijfde. Dus we hadden er een, al een aantal uh, hier in Nederland. Maar Philips was degene die uh, overleefde... en die ja, natuurlijk een geweldige uitbouw heeft meegemaakt. Ja, nou, we nou staan de afgelopen dagen in het kader van het wonder van Eindhoven. Dus uh, het, het moet echt met Eindhoven te maken hebben dat er daar iets unieks gebeurt en misschien niet was gebeurd... in Brita, Tilburg of elders. En wat is dan dat wonder van Eindhoven, Harry Linsen? Ja, het wonder in de zin van uh, uh, dat er, weet ik het... een, een speciale geest hier rondwaart... Of, of dat de bevolking van een aparte... ik denk niet dat dat al het geval is. Uh, het is natuurlijk... Uh, als je kijkt naar de geschiedenis van Eindhoven is het wel bijzonder dat zij allerlei revoluties hebben meegemaakt... en dat die ook in Eindhoven hebben plaatsgevonden. En Kijk je dus naar de geschiedenis van de techniek en de industrie... dan zie je dus, we delen dat vaak in een Eerste Industriële Revolutie en in de Tweede. Nou, de Eerste Industriële Revolutie van de wereld, zowaar ook in Eindhoven... met textielfabrieken, sigarenfabrieken, leerlooierijen, zo vanaf 1850... dan krijg je die Tweede Industriële Revolutie. Nou, dat is de revolutie met de elektrotechniek... Nou, dat zie je, dat is dat, dat uh, inderdaad in Eindhoven ook plaatsvindt. Nu zijn we bezig met die derde industriele revolutie rond informatica en high-tech enzovoorts. Wederom hier in Eindhoven. Dus dat is op zich is dat natuurlijk wel een aardig verhaal. En wat is dan die combinatie van factoren die maakt dat dat in Eindhoven gebeurt? Laten we, laten we eens beginnen bij de eerste. Want de ik, u schrijft eerste. ergens, het heeft, u noemt 1850 als datum. U, u, u heeft vaak gezegd en geschreven dat in 1850, halverwege de 19e eeuw, Nederland eigenlijk failliet is. Ja, klopt. Dus als je kijkt naar uh, hoe de economie... en de, de levenskwaliteit in Nederland ervoor stond... dan was dat uh, al onbelabberd. Uh, buitenland, hè, dus Nederland had ooit een gouden eeuw... en dan zie je dus dat allerlei landen eromheen... als Engeland en Duitsland enzovoorts uh, voorbijstreven. Maar Nederland uh, vanaf 1850 haakt aan... En het interessante is bij die Eerste Industriële Revolutie... Dus dat dat in Nederland op een paar plaatsen uh, plaatsvindt. Hè. Dus je hebt de, de, de textiel in Tilburg en ook in uh, Hengelo, in Enschede. Uh, ook in uh, Eindhoven. En een belangrijke reden daarvoor is... Uh, ja, niet dat er iets uh, heel buitensporigs en is, maar het was gewoon de goedkope arbeid. En goedkope arbeid die uh, de fabrikant hier naartoe trok en dan in combinatie met stoommachine en, en weefgetouwen... en noem het maar op, hier zo'n industrie beginnen. En daar was Eindhoven niet uniek in. Hè, dus dat was ook nog op andere plekken was dat te vinden. Ik geloof dat Eindhoven wel een spoor ook heeft... wat het een handige plek maakt ook, hè? Ja, maar, en je zou ook zeggen, hè, dus ook kanalen enzovoorts... maar okay. aanvankelijk was het zo dat uh, het spoor... of nou, de spoor wel, maar de kanalen helemaal niet langs Eindhoven liepen. Dus Eindhoven heeft in... Ik geloof 1840. Oh, dat is misschien wel aardig. Dat je dan zo'n bevolking een initiatief ziet nemen. Hè? Dus een belangrijk kanaal in die periode was de Zuid-Willemsvaart. Maar die ging over Helmond en dan de peel in. En die deed helemaal niet Eindhoven aan. En toen hebben dus de Eindhovense ondernemers hebben dus het initiatief genomen om een verbinding, dat heet het Eindhovense kanaal. Vanuit het centrum van Eindhoven, een verbinding met de Zuid-Willemsvaart. Dat. Die aanleg van dat kanaal heeft ervoor gezorgd dat er allerlei uh, fabriekjes uh, ontstonden uh, in Eindhoven. Uh, met met uh, dat kanaal als uh, transportroute. Dus de dus ingrediënten? Ja, ja, die zijn er al. Dus de ingrediënten zijn al aanwezig als Philips daar neerstrijkt. om te zorgen voor economische groei. Voor ja, iets maar bijzonders. Ook, ja, maar ook Philips uh, komt hier in de eerste plaats ook uh, goedkope arbeid. He, dus de, de, de gloeilamp was nog in eerste instantie was dat, uh, uh, ja, handmatige arbeid. Dus dat, er werden veel, met name vrouwen, uh, werden daarvoor uh, ingezet. Dus goedkope arbeid was hier aanwezig. Uh, wat Philips uh, vervolgens, en dat had Philips voor op die andere gloeilampenfabrieken... was de eerste die op een hele efficiënte manier tot massaproductie overging... Toen begon die gloeilamp begon, uh, meer high-tech te worden... en toen was Philips ook de eerste die echt begon te investeren... in research ontwikkeling. en ontwikkeling. Dus 1891 opgericht, 1914 heb je het Natlab. Maar Philips had ook al een chemisch laboratorium. Philips begon met eigen machinefabrieken. Philips begon met uh, eigen organisatiebureaus. Dus echt allemaal kennisinstellingen, bedrijfsmechanisatiegroepen... en dergelijke dingen... En dat zorgde ervoor dat er plotseling binnen Philips ja, werd echt een buiten dan uh, een, een onderneming met veel arbeiders, goedkope arbeiders, maar ook een onderneming met heel veel hoogwaardige kenniswerkers. En dat maakte Philips uh, op dat moment echt uniek en Ook in nou, Nederland. Is dat nou omdat die twee broers, waarvan de, de ene uh, de, de commerciële kant, de andere kant, de, de, de andere die meer technische vernuftige kant, dat die. Die combinatie uniek is? Of is dat omdat het, als het eenmaal begint en daar komen allerlei wetenschappers en technici naar Eindhoven, dat dat een soort perpetuum mobile wordt? Wat, wat ja, het maakt is net... dat dan dat dat daar gebeurt? Ja. Nou, het is, het, het, het is sowieso is dat dus toch moeilijk te zeggen. Maar ik denk dus die combinatie tussen Anton en Gerard. He, Gerard, die ook in Delft uh, heeft gestudeerd. Die vervolgens ook naar het buitenland is gegaan, naar Schotland en daar de situatie op het gebied van de elektrotechniek heeft verkend. Die ook aan een universiteit daar heeft gewerkt, onderzoek heeft gedaan. Dus die is, uh, die, die, die, die, Gierart, die heeft dus inderdaad toch een heel goed gevoel... voor uh, nou, ja, laten we zeggen, de, de, de waarde van onderzoek hè, en het R&D, dus Research and Development. Dus Eindhoven en... wordt dan voor, voor technici, voor onderzoekers, voor wetenschappers... de place to be. Daar, daar... Place to be en dan uh, inderdaad vanaf het begin van de 20 e eeuw. Dus op het moment dat het NATLAB... Wordt gevestigd, waarbij je dus echt uh, academici uh, worden aangetrokken. Uh, waarbij ook op dat natlab een cultuur wordt gecreëerd, waarin het belangrijk is om wetenschappelijk onderzoek te doen. En ook de, uh, laten we zeggen, die, die contacten met die wetenschappelijke gemeenschap te, onthouden, on, te onderhouden. Dan zie je dus ook dat, uh, laten we zeggen, de, de onderzoekers uh, graag naar de industrie komen. Want tot die tijd. Had je nauwelijks academici in de industrie rondlopen. Maar, maar zitten we niet helemaal op verkeerd spoor met de titel 'het Wonder van Eindhoven'? Want als ik hier zo over praat, dan moeten we gewoon hebben over 'het Wonder van Philips'. Eh, nou, het, het, kijk, eh, het, het Philips is natuurlijk een belangrijke stroom oh, die eh, daarvoor gezorgd heeft. Dus dat, zegt, de, de, die koppeling naar die hightech. Maar het is die, die, uh, zeggen, die andere bedrijvigheid, die uh, tot in de jaren 70 voor Eindhoven natuurlijk ontzettend belangrijk is geweest. Dus je had een, een Eindhoven had je een wat je noemt een duale economie. Enerzijds dus die uh, uit die de eerste industriele revolutie. Uit die groep komt overigens ook Daf tevoorschijn. Die komt niet uit Philips tevoorschijn, maar die komt dus uit Daf. Mensen van uh, dus de oprichters van Daf van Doornen... We komen ook uit de omgeving van Eindhoven. We zijn ook, uh, laten we zeggen, komt ook uit de katholieke bevolking voort. Dus dat is de ene. Daar is de, de DAF is daar onder andere een product van. De andere wereld van Eindhoven was die van Philips. Dus het wonder van DAF en Philips. Want, want anders was Eindhoven toch net als Tilburg of Breda... een provinciale industriestad met enig elan geweest. En verder gewoon... Ja, nou kijk, er niks tekort doen aan Tilburg en Breda. Want daar, daar hebben ze een ander soort uh, transitie hè, of, of veranderingen doorgemaakt. Hè. Tilburg is erg uh, goed in de verzekering en voor een deel in het bankwezen enzovoort. Maar goed, de Eindhoven, daarom zeg ik ook het bijzondere van het verhaal van Eindhoven: is dat je daar nog steeds uh, uh, een grote maakindustrie hebt. Wat in Nederland toch voor een belangrijk deel verdwenen is. Ja, want de, su de successen gaan maar door. Het begint met die radio, wat natuurlijk uh, enorm is. Dan, het is een soort koppeling van technische hoogstandjes... met een enorm commercieel inzicht. Ja, dus als je bij Philips blijft, even dat spoor ja? van Philips pakt, dan zie je dus is in de jaren 30 begint die grote diversificatie... Dus dan is het radio, maar bijvoorbeeld ook röntgenapparaten... wat aan de oorsprong staat van nu de huidige medische sector. Dan begint men ook met huishoudelijke apparaten. Dus tegenwoordig is dat de richting van de lifestyle. Ja, maar het scheerapparaat. Ik begrijp dat er iemand naar Amerika wordt gestuurd... en die komt terug met een idee voor scheerapparaat. dat is de eerste reactie van meneer Philips... we zijn toch geen kapper. Uh, nou, dat, uh, die anekdote ken ik niet, vind ik op zich wel aardig. Maar de, de grote uitvinder daarvan is Horowitz, die, die nog steeds uh, geëerd wordt. Uh, je had overigens toen in die tijd wel scheerapparaten. Maar laten we zeggen, Horowitz was degene die met die ronde, uh, uh, draaiende uh, scheerkop uh, kwam. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk een uitermate groot succes. Maar daarvoor zat Philips ook al in allerlei huishoudelijke apparaten. Dus dat was niet, uh, Horowitz is niet het begin daarvan. Dus die, die, maar goed, dus die heeft, dat wel, het heeft daar wel een succes van gemaakt. Maar als we even op die techniek of op die uitvindingen doorgaan... en die combinatie van wetenschap met bedrijvigheid... dan uh, hebben we de video, de cd... het is een eindeloze reeks van elke keer weer opnieuw succes... Ja, nou de, goed, je koord graag. Eindeloos succes. Of, of ga, maar dus, er ja, gaat ook het wel het wat fout bij Philips na het schijnt, Ja, voelde. er gaat ook uh, natuurlijk een nodige fout. Ik bedoel, het, het blijven natuurlijk uh, bedrijven, ondernemingen. Dus je pakt die video, laat zeggen technisch een succes, die V2000. Maar het was de VHS uh, uit Japan die, uh, die de markt heeft veroverd. En da daar zie je dus dat zo'n bedrijf ook uh, niet alleen een technisch bedrijf moet zijn. Wat overigens Philips ook niet is. Maar dat ze goed in marketing moeten zijn. Heel strategisch moeten optreden. En daar heeft Philips heeft daar natuurlijk in de loop van de tijd, uh, hebben ze dat uh, excellent gedaan. Overigens moet ik ook zeggen, uh, op een bepaald moment, uh, we, we, we, we dreigde het helemaal mis te lopen. Ja, in ja, jaar 80 nu... is Jan Timmer nodig met operaties en Centurion om Philips te, te redden van afrond eigenlijk. Ja, en het is goed uh, voor een stad en ook uh, voor een, een industrie om de, dat soort uh, episodes te beseffen. Omdat uh, het, het, als je kijkt naar Eindhoven begin jaren 90... nou dan had het een haar, een haar naar ges, ges, uh, gespeeld of het was die, laat me zeggen, de, de, de hele industrie was omgevallen. Dus DAF ging failliet in 1991. Philips komt met Centurion in 1993, zware uh, bezuinigingsoperatie. En uh, dus die, die, uh, de, de grote werkeloosheid hier in die omgeving. Dus men was echt wanhopig. En dat is dan weer het aardige als je kijkt van hoe die revival dan tot stand komt in Eindhoven. Dan zie je dat dat niet een of andere mystiek hè, of weet ik het wonderbaarlijk gebeuren is. Maar dan zijn het echt mensen die aan de gang gaan. Hè, en je kunt ze zelfs aanwijzen in Eindhoven. Zo'n drietal personen, de burgemeester. De voorzitter van het college van bestuur van de Technische Universiteit. de voorzitter van de Kamer van Koophandel. En die gaan dan. die, die, die sluiten een soort coalitie. En die beginnen dus. Uh, uh, ja, actie te ondernemen. Uh, beginnen Europese subsidies aan te trekken. Hè. Dus blijkbaar heeft zo'n stad dat dan ook nodig, ondersteuning. Die uh, trekken. Het, het, het, dus een belangrijke kennisinstelling hier naartoe. Bijvoorbeeld TNO Industrie en Techniek. En dat begint heel langzaam. zie je dus ja. dat die stad. Echt aan een revival beginnen. Ja, dus... dus het is ook echt mensenwerk. Dat is dan die derde uh, industriele revolutie. Ja, want wat er dan gebeurt is. Uh, Technische Universiteit was, uh, dus, laten we zeggen, tot in de jaren tachtig. toeleverancier van uh, afgestudeerden. Nou ja, goed, dus dat, dat deden ze allemaal mm -hmm. netjes. Maar dan is wat, je, wat ze tegenwoordig de Gouden Driehoek no uh, noemen. dan zie je die kennisinstellingen. Ik had het over TNO Industrie en Techniek. Ik heb de Technische Universiteit. Ik heb de Design Academy. Ik uh, noem het maar op. Die gaan dan heel intensief netwerken bouwen met, uh, met het bedrijfsleven. En dat doet de overheid, en met name de lokale overheid, de gemeentes. En niet alleen Eindhoven, maar ook van de omliggende gemeentes, doen daar mee. Nou, en dat is ja, één groot succesformule geworden. Dus dat ja. heeft de naam gekregen van Brainport. Dus dat is dan, uh, laten we zeggen, de, de, de uh, uithangsvlag, de vlagstokken, de vlag die dat moet aangeven, dus Brainport. En die geeft dat dan, op een prachtige manier geven ze dat mm -hmm. weer. En aan die samenwerkingsverbanden, wordt dus ook echt actief gewerkt. Ja. En die ontstaan niet uit het niks. Ja, de, dat uh, Philips Eindhoven Daf, uh, als je nou in Rotterdam loopt, die Rotterdammers zijn trots op de Europoort en op die grote torens die daar staan. Hoe, hoe zit het nou eigenlijk met het uh, Philipsgevoel van de Eindhovenaren, zijn, zijn jullie daar heel trots op en waren jullie daar van het begin af al heel trots op? Hoe, hoe, hoe zit dat eigenlijk? Nou, dat is het aardige. Dus, laat uh, ik zo zeggen, het Philips gevoel begint hier natuurlijk... en Eindhoven is natuurlijk ook wat naar de achtergrond verdwenen... <kijkt> omdat Philips uh, nou, ooit 40.000 uh, werknemers had uit deze regio... maar nu op dit moment, geloof ik, onder 10.000 zit. Dus het is, uh, de, we zien wel dat Philips aan de oorsprong ligt. Maar dus is, dat begint te verdwijnen. Is er ook een gevoel van verraad, van kwaadheid? Van de, we, we zijn in de steek gelaten door dat bedrijf? Nou, dat denk ik niet. Dat, als het mis was gegaan, waarschijnlijk wel. Maar omdat er zoveel uh, spin-off is van dat Philips-verleden... dus ASML komt uit Philips... Uh, FEI, dus dat is de, degene die uh, elektronen, microscopen maken... Uh, oorspronkelijk Philips... NXP, dus dat is die fabrikant die chips maken... ook oorspronkelijk van Philips... Hightech Campus, daar zat oorspronkelijk het Natlab op. En daar zit, dus dat is nu één groot gebied... waar allerlei hightech bedrijven zitten. Die zitten elkaar allemaal te bevruchten en samen te werken. En dan hebben we het nog eens over Polygram, bijvoorbeeld. Polygram, vertel eens. Polygram, nou... Oh, Polygram, ja, ja, nee, precies. Nee, nee, Polygram, dus de hele muziektak. Ja, precies, ook. Ja, ook voor file. Dus dat is het aardige. En het is misschien ook aardig om te vertellen... want het is misschien dus om... Te zien hoe dat nou zit, hoe zich dat in het verleden voltrekt. Er is ook een periode geweest waarin Philips zeer vijandig werd benaderd. is dus in een vijandige omgeving. Want ze waren dus niet kijkt... katholiek, is dat het? Ja, aan het begin van de 20e eeuw hè, had je dus die, die oude kasten van textielfabrikanten en sigarenfabrikanten. En dan komt Philips komt daar in één keer in, groeit als een speer. Is oorsprong, hè, er zijn uh, uh, religieuze achtergrond is dus anders, is dus protestant. Nou, en die waren echt niet welkom. Dus die hebben zich daar echt in moeten vechten. Je hebt hier in Eindhoven ook echt hele grote conflicten gehad... rond uh, Philips. Hè? Dus dat, dat uh, Philips bijvoorbeeld op feestdagen, katholieke feestdagen... dat waren eigenlijk zondagen. Ja, Philips wilde gewoon natuurlijk doorwerken. Nou, daar is uh, een hoop stampijers er omheen geweest. In de pers, in de gemeenteraad, in de katholieke kerk, enzovoort. Dus dat is allemaal wel goed gekomen. Maar je ziet dus dat het ook gewoon, uh, ja, normale verhoudingen zijn, is, spanningen zijn en dat soort dingen. Is die vijandschap ook een reden voor Philips om die heel eigen wereld te creëren... waarin ze voor die arbeider ja. een, een, een huis, een winkel, een sportclub... Ja, sportbuk. dus je moet je even voorstellen. Dus wat er ontstaat zijn twee werelden. En die waren ook voor een deel gescheiden. Dus enerzijds die katholieke wereld met, met die fabrikanten en die arbeiders die daarbij hoorden... En de anderzijds, die Philips, en die trokken ook dus arbeiders aan... uit de Drenthe en Friesland enzovoort. Die kwamen dus naar einde. Ja, dat waren de toenmalige allochtonen. Dus die, die ja, dat, dat moest daar allemaal daar ingepast worden. En wat deed Philips? Die deed dat ook, uh, die deed dat ook heel goed. Die hadden dus uh, hun e eigen woningbouwverenigingen. Dus hun eigen woningen. Ze hadden hun eigen gezondheidszorg. Ze hadden hun eigen opleidingen. Ze hadden hun eigen politie. En dus we zijn nu bijvoorbeeld... Pardon, een eigen, eigen politie? Ja, dus eigen, of voor hun terrein. Het is pak strijp S. Hè. Dus dat is nu een wijk die helemaal. Uh, dus, uh, oorspronkelijk was dat een uh, fabrieksterrein voor Philips, uh, hier in het centrum. Ja, dat heette ook de Verboden Stad. Daar kwam je niet in als Eindhovenaar. En dat dat, ja, dat, dat, uh, regel, hè, dus dat regel, Philips, dat regelde dat allemaal zelf. Nu is het inderdaad het tegenovergestelde. Het is dus één open gebeuren. Uh, met allerlei kleine bedrijfjes, uh, jonge bedrijfjes. Uh, nou, moeten maar eens komen. Uh, Volop uh, dynamiek. Ja, het gebied, Strijp S. Wat ja. zegt u nou, Strijp? Strijp S. Dat is. Uh, dus het is een oud oude fabrieksterrein. Een heel groot fabrieksterrein in het centrum van Eindhoven. En dat, is, uh, dat wilden ze eerst afbreken. En op het ogenblik uh, wordt dat helemaal herbouwd. Uh, oude fabriekshallen uh, die blijven staan. En er komen allerlei. Ja, het zijn een soort bedrijfsverzamelgebouwen. En het is een kweekvijver van uh, design en van high-tech kleine bedrijven, nou, noem het maar op, op allerlei gebied. Maar ja, goed. Tot slot nog heel kort. U gelooft dus wel echt in dat wonder van Eindhoven, Harry Linsen? Ja, het is een wonder, maar het is een wonder wat door mensen gecreëerd is. En niet een wonder wat uit, nou ja, noem het maar op, uh, ergens uh, mystieks vandaan komt. Het zijn mensen die het hier echt hebben gedaan. Goed, u hoorde techniek-historicus Harry Linssen over het wonder van Eindhoven... en over de aanleiding van het festival wat afgelopen dagen in Amsterdam gevierd is. Om daar nog eens de nadruk op te leggen. Wij zijn er weer straks na 11 uur met het spoor terug over de watersnood... en koken uit de Gouden Eeuw. Een stille, nucleaire ramp, diep in de bodem van Duitsland. Met dem gaan we jetzt in 490 meter diepe.